10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Tibet zijn na de zelfverbrandingen van afgelopen zondag zo'n 600 Tibetanen opgepakt. Dat meldt de Amerikaanse zender Radio Free Asia. De Chinese autoriteiten zouden met de arrestaties nieuwe onrust en protesten willen voorkomen. Zondag staken twee Tibetanen zich in brand voor een tempel in Lhasa. Een van hen is overleden, de andere raakte zwaar gewond. Het afgelopen jaar hebben zo'n 35 Tibetanen zich uit protest tegen de Chinese overheersing in brand gestoken. Maar nog niet eerder gebeurde dat in de Tibetaanse hoofdstad.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 ontpoldering was afgesproken in verband met uitdieping van de Westerschelde... zodat grotere schepen de haven van Antwerpen kunnen bereiken. Het CDA wil een verhoging van de minimumleeftijd... om wijn, bier of andere drank te mogen kopen. De leeftijdsgrens moet van 16 naar 18... staat in het CDA-verkiezingsprogramma dat morgen verschijnt. Voor sterke drank geldt al een minimumleeftijd van 18. CDA-lijsttrekker van Haarsma Buma over de minimumleeftijd. Als je 18 bent... Bij een meerderjarige mag je doen wat je wil. Maar daaronder heb je de grens tussen de 16 en de 18, dus leerlingen op middelbare scholen. En daar zit vaak het probleem. De, de jongeren boven de 16 koopt het en de kinderen onder de 16 die drinken het. Verschillende partijen in de Tweede Kamer, zoals PvdA, SP en ChristenUnie, zijn al langer voor verhoging van de leeftijd voor de aanschaf van alcohol. Aanleiding voor het CDA om zich bij hen aan te sluiten is het toenemende aantal jongeren dat te veel drinkt. Het aantal coma-zuipers is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. De GGD waarschuwt voor de gevaren van energiedrankjes voor kinderen. De Gezondheidsdienst wil dat ze verdwijnen uit de schappen van de supermarkt. GGD-directeur De Vries zegt dat een kind van 8 maximaal 60 milligram cafeïne per dag mag gebruiken. In een blikje energiedrank zit 80 milligram. Volgens De Vries blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat energiedrankjes stressverhogend zijn en hartkloppingen veroorzaken. In sommige Europese landen, zoals Denemarken, is de verkoop van energiedrankjes aan kinderen verboden. En het weer nog, vooral in het noorden en midden van het land, periode met regen. Later ook buien verder naar het zuiden. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droger, in het oosten een bui, in het westen ook zon. En het wordt wat koeler dan vandaag. ANWB, verkeersinformatie, veel vertraging nog op de A27. Vanuit Almere naar Utrecht, tussen Emnes en Beeldhoven, 9 kilometer...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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Versoepeling ontslagrecht zal leiden tot een tsunami aan rechtszaken. Controverse rond de koninklijke toiletpot... Verzekeringen hou er toch mee op. Iedereen doet annuleringsverzekeringen. Ik doe het niet, omdat ik ook propageer om het niet te doen. Maar soms word ik dan toch een beetje zenuwachtig. Juist omdat iedereen het doet. En dat ochtendumeur van Henk Spaan. Het is vijf en half over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Het nieuwe ontslagrecht, zoals voorgesteld in het lenteakkoord... is een contraproductieve maatregel... die zal leiden tot duizenden extra rechtszaken per jaar... stelt Kees Loonstra, hoogleraar arbeidsrecht... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meneer Loonstra, goedemorgen. Ook een heel goede morgen. Dat moet u even uitleggen. Niet die goede morgen, maar dat de tijd op duizenden rechtszaken. Nou, uh, dan heb ik wel even een aanloopje nodig, als dat mag... Want, oh uh, kijk, Het huidige systeem is, uh, is als volgt dat als een werkgever de arbeidsovereenkomst... van een werknemer die in vaste dienst is, wil beëindigen... dan heeft hij eerst uh, de toestemming nodig van een onafhankelijke derde. En die onafhankelijke derde is het UEV... of is de kantonrechter via de ontbindingsprocedure. En uh, volgens de plannen-overeenkomstig uh, lenteakkoord zal het zo zijn... dat die, wat we noemen, preventieve uh, toets zal vervallen... En dat de werkgever na een hoorprocedure, hoe die eruit ziet, dat weten we allemaal niet, de arbeidsovereenkomst van een vaste werknemer gewoon kan opzeggen. En dan moeten ze zich realiseren dat het in totaal gaat om wel 80% van de werkers in het bedrijfsleven die een vast dienstverband hebben. Dus de werkgever kan na een eenvoudige hoorprocedure eenvoudig opzeggen. En dat is een rigoureus ander. ...rechtsregime dan dat we dat momenteel kennen. Ja, maar dat was dat ook de hele bedoeling dat... van dat hele lenteakkoord... ...en van de aanpassing van het ontslagrecht... ...namelijk om de doorstroming op de arbeidsmarkt te vergroten... ...zodat mensen weer sneller aan een baan kunnen komen. Ja, maar of die mensen ook inderdaad aan die baan kunnen komen... ...is maar een zeer de vraag. Denkt u bijvoorbeeld aan de oudere werknemer... Daarvan wordt tegenwoordig gezegd, die kun je niet ontslaan. Nou, dat is onjuist, dat kan wel. Maar dat moet er wel via een deugdelijk dossier gebeuren. Deze werknemers die dus via een hoorprocedure op straat komen te staan... denkt u dat die eenvoudig en gemakkelijk zullen kunnen doorstromen? Nou, dat is een onbewezen stelling, dat kan ik u wel zeggen. Ja, hoeveel extra zaken uh, ziet u aankomen? Uh, nou, niet ik zie ze zozeer aankomen. Ik kan me beroepen op een rapport en advies van de Raad voor de Rechtspraak, die in dit soort zaken uh, ook om advies wordt gevraagd. En die heeft uitgebreid becijferd dat het per jaar zal gaan om 15.000 extra bodemzaken. Dus gewoon in eerste instantie procedures, maar ook nog eens 1500. Extra kort gedingen. En dan krijgen we ook natuurlijk nog de beroepen van de, de procedures in de eerste aanleg. En dat becijfert de Raad voor de Rechtspraak op ongeveer 3500. Dus we kunnen jaarlijks op ongeveer 20.000 extra juridische zaken rekenen. En dat kost geld. Hoeveel geld? <laughs> Veel geld, <coughs> in die zin. <laughs> uh, ja, ja. Uh, Werknemers uh, zullen naar de rechter stappen omdat ze het gevoel hebben... ja, ik ben door mijn werkgever aan de kant gezet zonder dat daar een deugdelijke grond uh, uh, voor is... Dus uh, die werknemer zal een rechtshulpverlener moeten inschakelen. Dat gebeurt uh, in de praktijk uh, altijd. Uh, en daarnaast die werkgever natuurlijk ook. Dus die zal ook al die werknemers die hij denkt eenvoudig te kunnen ontslaan... via de hoorprocedure, die zal zich toch weer uh, tot een rechtshulpverlener moeten wenden... om zich uh, uh, te verweren bij de rechter. Dus dat gaat in de tientallen miljoenen lopen? Dat kunt u rustig stellen, ja. ja. Nou is dat toch tamelijk apart, want die Koenhoespartijen uh, die dat lente hebben gestoten. Die zeggen telkens dat een wijziging van het ontslagrecht eh, juist veel goedkoper voor ons gaat uitpakken. Dat het zal gaan leiden tot een vermindering van de uitvoeringskosten en de administratieve lasten. Ja, papier is geduldig, hè? Zeker in de politiek, ik geloof daar echt helemaal niets van. En eh, met mij de Raad voor de Rechtspraak ook niet. Alleen het, het punt is. Dat advies van de Raad voor de Rechtspraak is gebaseerd op een huidig wetsvoorstel. waarbij de Tweede Kamer ligt. Van D66-kamerlid mevrouw Koosse Kaya. Ja. Daar heeft de Raad voor de Rechtspraak dat advies over gegeven. En de afspraken in het lenteakkoord zijn in feite gebaseerd op dat wetsvoorstel. Dus ja, ik, ik heb zo'n vermoeden. dat ze dat advies van de Raad voor de Rechtspraak. maar even hebben willen vergeten. om duidelijk te maken dat dit een eenvoudige exercitie is. dat het ontslag. Minder complex zal worden ja. en transparanter. Uh, het is mooi geformuleerd, maar ik en ik niet alleen, velen, uh, vele collega's met mij, die zien dat, uh, dat deze plannen uh, echt niet zullen leiden tot een uh, mindere complexiteit. Maar ja, goed, wat dan? Want Europa en uh, veel economen en het bedrijfsleven schreeuwen al jarenlang dat het ontslagrecht moet worden aangepast. Ja. Hervorming van de arbeidsmarkt, moeten we dan alles maar laten zoals het is? Nee, dat is niet wat ik ook bepleit. Wat bepleit uh, u wel dan? Wat... Wat ik bepleit is in ieder geval handhaving van die preventieve toets. Uh, maar wat het knelpunt is uh, in het huidige ontslagrecht... en waar het uh, lenteakkoord het, het verder eigenlijk niet echt over heeft... dat is dat er grote verschillen zijn uh, tussen de aan werknemers toegekende ontslagvergoedingen... al naar gelang een werkgever de ene of de andere route kiest. Kijk, daar zit een onrechtvaardigheid in en dat zou moeten worden geuniformeerd. Dus je zou wel, en dat, dat wordt ook in het lenteakkoord gedaan en de, de, de, de bedragen die worden genoemd, of de, de, de middelen daar laat ik me even nu niet over uit maar daar worden ook dus wel voorstellen gedaan over matiging van de ontslagvergoedingen. En dat vind ik een, een op zichzelf heel begrijpelijk idee. Dat is ook een, een, een, als dat tot uitvoering komt, natuurlijk een zeer kostenverlagende maatregel voor werkgevers. Uh, daar moet je vooral op aansturen. En dat dat het allemaal zo star werkt in Nederland, dat ontslagrecht. Nou, volgens mij valt dat ontzettend mee. Want als een werkgever naar het UEV gaat en hij heeft gewoon een goed dossier... dan heeft hij binnen vier tot zes weken die toestemming van het UEV gekregen... en kan hij opzeggen. Ja, dus uh, dan, dan heeft Europa het dus ook verkeerd gezien. Olly Reen en al die anderen, die hebben er uh, uh, Nou, hebben... kijk, weet u, Nederland speelt, uh, heeft wel een, een uitzonderlijke positie... Uh, in, uh, in, in de zin dat de preventieve ontslagtoets die wij kennen... Eerst moet een derde naar kijken. Uitzonderlijk is voor Europa. Want in de meeste andere landen kan een werkgever gewoon opzeggen. En daarna moet de werknemer naar de rechter om alsnog gelijk te krijgen. Um, uh, maar daar staat tegenover dat wij dat stelsel al uh, sinds 1945, de jaren van de oorlog even niet meegerekend, al kennen. Ja. En het wordt... Die, die, die, die, die toets vooraf wordt door werknemers als een, een integraal onderdeel van hun rechtspositie beschouwd. Goed. En niet alleen door werknemers, ook door velen. Overigens ook veel MKB-werkgevers vinden dat uitstekend. Ja. En hebben er eigenlijk helemaal geen problemen mee. Dat nee. is ook zo... Je hoort dus inderdaad van uh, het is star en we lopen uit de pas met Europa. Ja. Maar de werkgevers die ik spreek zijn over het algemeen helemaal niet uh, uh, tegen het feit dat een derde goed naar het dossier kijkt voordat ja. de ontslag kan worden overgegaan. Goed. Er zijn U... vele andere maatregelen denkbaar die ook genomen kunnen worden in het kader van het ontslagrecht en daarbuiten. Ja. En die maken dat Nederland meer in de pas gaat lopen met Europa. Goed. Uh, ik ben, u bent uitgepraat, hè? Ik ben geen advocaat. Nee, goed. Advies aan de uh, lenteakkoordpartijen is duidelijk. Kees Loodstra, hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik dank u wel. Oké. Okay. C'est une chanson pour, pour, pour, pour, pour Rappelez les beaux jours, jours, jour.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 Ja, een fietsverzekering, een brilverzekering, alles is te verzekeren tegenwoordig. Maar moet dat ook? Of laten we ons te vaak gevaren aanpraten? Oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen zoekt naar het antwoord. Ja, dames en heren. Oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen zit hier aan tafel en daar zijn we erg blij mee. Want hij komt net terug uit Syrië en daar is een spannende boel, zoals we allemaal weten. Ja. Maar de belangrijke vraag die wij ons vandaag stelden, ben je eigenlijk verzekerd? Als oorlogsverslaggever ga je uiteraard goed verzekerd op pad. Dat is nu eenmaal goed geregeld bij de omroepen. Volledige invaliditeit, of de dood, levert zo'n 400.000 euro netto op. Maar waartegen moet ik mij in Nederland nu echt verzekeren? Ik houd het tot nog toe bij verplichte verzekeringen voor WA voor de auto... opstal voor het huis en natuurlijk de gezondheidsverzekering. Maar zie ik bepaalde risico's misschien niet meer of zien anderen te teveel? Ik heb dringend onafhankelijk advies nodig. En ik krijg het van econoom Erika Verdegaal. Zij vindt Nederlanders oververzekerd. Ik denk dat het iets te maken heeft ook met juist onze welvaart. Hoe meer je bezit, hoe rijker je bent, hoe banger je wordt om dingen kwijt te raken. Volgens Verdegaal zijn Nederlanders de weg kwijt als het om risico's gaat. Je moet echt oefenen met wat is nou een echt risico... Je ziet dus dat mensen hele grote risico's zomaar nemen... die ze nooit zouden mogen nemen. En dat ze dus lukraak allerlei uh, lullige polisjes... zoals een annuleringsverzekering en een begrafenisverzekering gaan afsluiten. Terwijl een voorbeeld van een risico wat ze nooit hadden moeten nemen... al die mensen die een beleggingshypotheek hebben afgesloten... dan loop je en risico dat je huis in waarde daalt... en risico dat de rente stijgt... en risico dat de aandelenkoersen dalen... En risico dat je werkloos raakt. U noemde al de begrafenisverzekering. En alsof het georganiseerd is. Ik hoor de klokken gaan luiden hier in een wat monotoner... Je wordt misschien iemand begraven op dit moment. Eh, schuin aan de overkant. Heb je dat niet nodig dan? Kijk, een, er zijn gewoon overzienbare kostenposten. Een begrafeniskost bijvoorbeeld. Als je heel goedkoop uit wil zijn, iets van 2000 euro. En als je heel duur uit bent, 10.000. Dus als je dat geld hebt op een spaarrekening waarom moet je je dan in hemelsnaam verzekeren? Hetzelfde geldt voor een annuleringsverzekering... voor een brilverzekering, voor een fietsverzekering. Zuinig zijn op je spullen, goed opletten. En dan kun je al dat geld wat je uitspaart... en dat soort lullige verzekeringen, kun je opsparen... En dat gebruik je dan weer voor jezelf als een verzekeringsreserve... waar je af en toe een schade uit betaalt. Ja, maar ik, ik moest uitwijken voor een eend, heb er bij een boom geraakt. Ben ik daar eigenlijk voor verzekerd? Ogenblikje, ik, ik zit hier op de Bahamas en ze hebben mijn jacht gejat. Dat is niet zo mooi, meneer Verlooy. Nee, dat is zeker niet zo mooi, voor u. Kijk, even vangen. Door met de afdeling ja, ik, eigenlijk... ik krijg meer door van die eend en die boom, Mensen komen er niet altijd zelf op, hoor, om zo'n verzekering af te sluiten. Het wordt ze aangepraat. Je gaat een, een fiets kopen. Ja, mevrouw, u neemt toch wel een verzekering erbij? Uh, ik moet mezelf soms ook overwinnen, want ik wil rationeel denken. Maar dan bespreek ik een dure reis naar Rusland... en dan denk ik, ja, je, je, iedereen doet annuleringsverzekering. Ik doe het niet, omdat ik ook propageer om het niet te doen. Maar soms word ik dan toch een beetje zenuwachtig, juist omdat iedereen het doet. Ja, gedrag heet dat. Hè? Angst is een van de best werkende verkoopmethodes. Want je bent bang en je wil er wat aan doen. Ja, maar u wilt er iemand, uw nabestaanden toch niet opzadelen met die kosten? Ja, en dan doen mensen dat uit goede bedoelingen. Maar een advies kan je zoiets natuurlijk niet noemen. En verder gaal ziet overeenkomsten tussen de manier waarop verzekeraars hun boodschap uiten en totalitaire regimes. En de grap is eigenlijk, omdat al die verzekeraars diezelfde soorten zwitserlevenachtig levenachtig pensioenreclames hebben gemaakt, gaat iedereen daarin geloven? Iedereen alsof je in een soort totalitaire, onder een totalitair regime bent. Gaat iedereen denken, oh ja, ik moet eerder stoppen. Terwijl nu onderzoeken naar boven komen, die zeggen al die mensen die echt vroeg stoppen met werken, hè, op een zestigste of een vijfenvijftigste, die leven vaak korter. Waarom? Ze willen wel van alles gaan doen, maar ondertussen blijven ze veel vaker dan ze zouden willen achter de granium zitten. Morgen in deze serie onder meer de vraag of ik nu op reis moet voor de volgende ramp, of ook hier kan blijven wat we nu gaan zien eigenlijk in die rijke ontwikkelde landen... dat dat zelfvertrouwen van dat gebeurt bij ons niet, dat begint te wankelen. Morgen dus meer van Hans-Jaap Melissen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom via de KRO op Goedemorgen goedemorgennederland.kro.nl .no. Straks controverse rond Koninklijke Toiletpot... De eerste tochtendhumeur, hier is Henk Spaan. Mijn vrouw zei dat Joep van het Hek ook in San Francisco was. Ik zei, nou, ik heb hem anders nog niet gezien... en de binnenstad hier is echt niet groot. Weet je het zeker? Ja, zegt ze. Hij schreef in de NRC dat de ober in zijn restaurant niet wilde geloven... dat Nederland een indiaan naar het zongfestival had gestuurd... Nou, zei ik, dan geloof ik er niks van dat Joep in San Francisco is. Want de ober in mijn restaurant wilde best geloven dat Nederland een indiaan naar het songfestival had gestuurd. Jullie zijn toch dat achterlijke Europese landje aan zee, zei hij. Ik moest het beamen. Met name de showbusiness in Nederland is op het debiele af, meneer, zei ik. Nou, de biel, de biel. Ik zou het politiek wat correcter willen uitdrukken. Het is meer zo dat jullie een kleine tachtig jaar achterlopen, zei hij. Heel, heel vroeger hadden wij hier in Amerika zangers die zich zwart sminkten als ze Afro-Amerikaanse liedjes zongen. Dat was net zoiets als een vals zingende Indiaan naar het zongfestival sturen, zei hij. Ho, ho, ho, ho, hoe weet u dat de Indiaan vals zong? Vroeg ik. Dat hoorde je meteen, zei hij. Ze kon totaal niet zingen. Ze dacht, als ik nou als indiaan verkleed ga, horen ze me misschien niet. Ik zei, nou, volgend jaar sturen ze waarschijnlijk weer drie nichten die als neger gesminkt zijn. Gordon houdt wel van een lolletje. Of ze sturen drie hetero's die als homo geschminkt zijn, zei hij. Ze zijn bij jullie tot alles in staat, zei die ober. Ja meneer, zegt u dat wel, zei ik. <lacht> Hengspaan morgen toch de humeur van Siska Dresselhuis. Van Chris Berry. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Prins willem alexander schaamt zich ervoor dat hij op Koning de Dag een wc-pot heeft gegooid. Gisteren liet de prins weten dat hij tijdens het gooien dacht aan de 2,6 miljard mensen... die geen waardige plaats hebben om hun behoefte te doen. Jacob Buitenhuis is een van de organisatoren van dat wc-pot gooien op Koning in de Dag in Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u de prins toch aangedaan? Ja, schijnbaar heel veel. Maar ik denk dat het nog wel mee valt. Het zal waarschijnlijk wel een uitspraak zijn die een beetje uit je verband gerukt is, denk ik hoor. Nou was ik... Uh, uh, wat zegt u? Ik zeg de, de prins natuurlijk ook maar een normaal mens. En als, als mensen wat vragen geeft, heeft natuurlijk antwoord erop. En ik denk dat het een beetje overdreven is. Lijkt mij tenminste. Ja, nou zaten we er allemaal naar te kijken. Wij zaten hier met Radio 1 uh, in uh, Venenda op dat moment. Uh, uh, ja. Merkt u destijds uh, op die dag ook wel iets van schaamte bij de prins? Nee, nee, nee, zeker niet. Nee, het was, was puur enthousiasme. Van, uh, maar dat kwam ook mede door zijn broers ingegeven, tegen een beetje. Want die kwamen bij ons gelijk de arena in, uh, in Gerent om mee te doen. Ja. En ja, een aantal minuten later kwam, uh, kwam de prins er ook bij. Hij stond er een beetje omheen te draden, was mijn indruk. Ja, dat, dat, dat is mij toen niet opgevallen. Wij waren ja. druk met ons eigen evenement en uh, daar ja. hebben we onze aandacht op gericht toen. Maar ja, goed, even naar de inhoud. Begrijpt u iets van zijn schaamte als uh, waterprins? Uh, ja, aan de ene kant niet. Aan de andere kant, ja, god... Hij zit natuurlijk niet voor niks in zo'n uh, zo groep. Nee. Dat hij zijn best af doet als je het te natuurlijk. En, en voor de rest kijkt dat hij dan spijt heeft van het wc-pot gooien. Ja, dat geloof ik ook niet helemaal eigenlijk. Nee. Wie heeft het bedacht, dat wc-pot gooien? Uh, dat hebben wij eigenlijk met een, met een groepje van vier, uh, vier jongens gedaan. Van, uh, ja, allemaal vrijwilligers van de lokale voetbalclub uit Achterberg. Ja, en dat speciaal voor deze dag of is het een traditie? Nee, het is een traditie eigenlijk. Ja, oh, we doen het al oh, ja. een aantal jaren. Oh, en, oh, ja. Ja, wij, wij zijn <laughs> op uitnodiging van, uh, van de Oranje Comité Regen en Achterberg. hebben georganiseerd. Ja. Dus alle commotie eromheen, ja we vond dat prima, maar, Ja, voor ons is het eigenlijk een beetje, een beetje normaal Eigenlijk dat we dat doen. Ja. Nou, uh, meer. nou vroegen wij ons af, uh, de, de, de, er zijn natuurlijk allemaal mensen die zich tegen zo'n programma op aan aanbemoeien. De gemeente, de provincie, de RVD, het kabinet van de Koningin. Ja. Uh, hebt u daar iets van gemerkt eigenlijk? Nee, het enige wat wij hebben gemerkt is, dat was, was heel erg veel enthousiasme. Want toen wij uitgenodigd werden, hadden we eigenlijk nog zoiets van, ja, zou het echt zo zijn, we zien het wel. En toen was het ook dat, weet ik, zo. En toen, hebben uh, we ja, ons, ons beste ervoor gedaan om het zo geslaagd mogelijk te maken, zeg ja. maar. En wij hadden wel de, in, uh, de indruk dat dat wel gelukt is. Maar is er iets van een ballotagecommissie, of niet? Dat zou, dat zou dan uh, van hogerhand bekend bekend zijn, maar we, ja, we zijn wel geschreven en dat soort dingen. Dat is geen wat wij mee hebben gekregen. En voor de rest heb ik eigenlijk geen idee. Dat zou ja. ik niet, niet weten. Goed, nou ja, het is uh, um, in die zin uh, uh, interessant om te weten. Omdat de koninklijke familie natuurlijk uh, wist dat ze te wachten stond. Dat was, dan mag je vanuit gaan, toch? Dat denk ik wel. Dat, dat lijkt me wel. Ja. Dat lijkt me. Goed, uw sport tot slot. Dat wc-pot uh, gooien uh, heeft veel aandacht gekregen in, uh, in de media. Naar de prinselijke worp. Zit dat wc-pot werpen een beetje in de lift? Ja, dat zal de toekomst uit moeten wijzen. Wij uh, op, op, op uitnodigen zullen we het volgend jaar uh, met veel plezier weer organiseren. Net als andere keren. En, uh, dus ik weet niet, wij gaan, wij gaan ook het land niet meer in. Dat is ook onze bedoeling niet, maar hier lokaal dan, uh, dan doen we ons best er wel weer voor, zeker. Goed, Jacob Buitenhuis, organisator van het WC potten gooien op Koninginnedag. Ik dank u wel. Graag gedaan. Eén minuut voor half elf. We zijn netjes op tijd klaar voor Jan van der Putten met het nieuws. En natuurlijk voor ja. de onderwerpen van Prem Radar Ik verwijs u nog wel even naar onze website als het mag: KRO.nl en hashtag GMNL Radio. <laughs> en prem staat ergens in het zuiden, geleen denk ik. DSM, heb ik dat goed? Zit dat, ja. En mijn gast is. zo, Nicolai. En uh, waar gaan we het over hebben, meneer Nicolai? Waar wilt u het over hebben? Over DSM, over het bedrijfsleven, ja. over de toekomst van Nederland. Oké, okay, en waarom we niet op blondie moeten stemmen? <laughs> nou, dat laat ik graag weer aan anderen. Uh, na het nieuws met de Bourgondische stem van Jan van de Putten. Radio 1: Het NOS-journaal. Na de zelfverbrandingen van zondag in Tibet zijn zo'n 600 Tibetanen opgepakt. Dat meldt de Amerikaanse zender Radio Free Asia. Zondag staken twee Tibetanen zich in brand voor een tempel in de hoofdstad Lhasa. Ze protesteerden tegen de Chinese overheersing. De Europese Commissie begint een juridische procedure tegen Nederland over de Hedwiegenpolder. In verdragen is vastgelegd dat de polder onder water wordt gezet. Maar door politiek getouwtrek in Nederland is dat niet gebeurd. Brussel heeft er genoeg van en ook de Vlaamse overheid is een procedure tegen Nederland begonnen. Energiedrankjes zijn niet goed voor kinderen, zegt de GGD. En daarom moeten supermarkten die drankjes niet meer verkopen. Volgens de GGD zit er veel te veel suiker en cafeïne in. En het CDA wil de leeftijdsgrens om bier en wijn en andere drank te kopen verhogen. Van 16 naar 18. CDA-leidstrekker van Haarsma Buma zei dat hij een maatschappelijk probleem wil oplossen. Hij wil een eind maken aan het coma zuipen onder jongeren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1 NTR. Remtime. Rem Time. Rem Adso Nicolai is bijna één jaar directeur van DSM Nederland. Daarvoor was hij ambtenaar, staatssecretaris, minister en parlementslid. Hij is naast Hans Weijers en Dick Benschop en natuurlijk Camille Eurlings... een van de weinigen die de politiek verruild hebben... voor de top van het internationale bedrijfsleven. Waar het in de Verenigde Staten en andere landen normaal is... om over te stappen van de politiek naar het bedrijfsleven en terug... gebeurt dat in Nederland haast nooit. Waarom? Luister, als ik ben een groot voorstander van de overstap van politiek naar bedrijfsleven, andersom. Het ministerschap is immers het aansturen van complexe bedrijfsprocessen... en bij het grote bedrijfsleven is dat hetzelfde. Volgens mij is ervaring in diverse branches goed voor een bestuurder. Het maakt ze sterker en beter. Zo krijg je een balans in het openbaar bestuur. Dan krijg je niet alleen oud-ambtenaren die minister zijn... maar ook oud-managers, oud-vakbondsbestuurders en lokale bestuurders. Dat lijkt me een goede mix. Wat vindt u ervan? Meer mensen uit de top van het bedrijfsleven als minister? als staatssecretarissen. Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl... en de tweets kunnen naar Primtime Radio 1 Live vanuit Sittard... in het prachtige Limburgse land. Welkom bij Primtime. Luisteraars, het is een prachtig, mooi, strak gebouw. Meneer Nicolai, van welke architect is dit? Uit welk jaar weet u dat? Nee, dat weet ik niet. Ik zit hier nog uh, niet zo lang. En het is niet wel gebouwd voordat ik hier ben binnengekomen. Ik weet het niet. En ze hebben van die hoge torens. U zit waarschijnlijk in de top van Evalie. Nee, van ik hier. zit helemaal onderin. Helemaal onderin. Begaande grond. Waarom? Geen idee. Ja, dat is wat mijn voorganger zo gaat dat. Ja, maar dan is je zo denken, u bent de baas van DSM in Nederland, dan zit je in het, het, ja, het boos. Ja, maar het was ook niet mijn eerste prioriteit om aan mijn kamer uh, te denken. Uh, wat we trouwens gaan doen, dat is wel aardig, als we het over gebouwen, ja, luisteraars kunnen niks zien. Maar we gaan uh, binnen uh, de boel openbreken en dat heet New Way of Working. Maar dus zorgen dat we niet allemaal in onze eigen hokjes en kamertjes zitten. Flexplekken gaat u in ja, de nieuwe is. werken. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, nu was het leuk in de voorbereiding, want luisteraars, ik ontmoette meneer Nicolai voor het eerst geloof ik in 2003 of 2002. Thank <laughs> En toen vond ik hem even... Is op de ene, ik stem nooit op de VVD, wel voor de deelraad en het Europees parlement heb ik gestemd. Op ze maar nooit landelijk. En het grappige was, bij de VVD heb je altijd van die frisse, vrolijke... Ze kunnen goed tegen kritiek goed debatterende mensen. Dus ik ontmoette u toen. En toen was ik al onder de indruk dat u ja, vrij, vrij uitsprak. U had niet mail in uw mond, zoals bij velen. En toen ontdekte ik, ik weet waarom het komt. U hebt gestudeerd aan de beste universiteit van Nederland. De Vrije Universiteit. Hebben <lacht> we elkaar daar ja. bijna nou omgetekend? Tegekomen. Ja, had gemoeten, want ik heb van 84 tot 89 daar gezeten. En u zat daar tot en met 87. Ja, nou, nou moet ik, ik durf dat niet te verklappen. Maar ik was uh, de eerste paar jaar niet heel erg aanwezig op de universiteit. <laughs> uh, ik heb van de laatste paar jaar heb ik er echt werk van gemaakt. En heb ik veel plezier in. Want ik heb rechten politiekologie gedaan. Dat waren ja. twee hele verschillende dingen, maar juist leuk om samen te doen. En uh, toen heb ik met heel veel plezier beide studies uh, alsnog opgepakt. Oké, okay, uh, maar dan als ze nu zo hard zijn voor die studenten. Die allemaal prestatiebeurs en zo. Moet waar u mede schuldig aan bent, denkt u dan niet: hé, hey, ik heb zelf genoten, maar anderen mogen niet. Ja, de tijden zijn veranderd, hè. Nee, ik, heb, ik, heb, ik heb zeven jaar over... Maar ik had wel het excuus van de twee studies die ik ja. deed... en heel veel dingen daarnaast gedaan. Dus ik heb me wel die zeven jaar, denk ik, heel nuttig gemaakt. Maar ik heb een totaal zeven jaar voor twee studies... en de nevenbezigheden genomen, ja. Hoe dat bent, dat, dat u, komt toen. Hoe ja. bent u benaderd om directeur te worden van DSM Nederland? Hoe is dat gegaan? Ja, dat is geloof ik geheim, hè. Maar het was uh, uh, uit het niks, dat kan ik wel zeggen. Ik, had, uh, ik, ik kende DSM zoals iedereen DSM kent... maar ik had daar geen preciezer beeld van. Ik kende daar geen mensen. Ik kende de baas niet, persoonlijk. Van naam wel, Fijke Siebersma. Maar uh, niet persoonlijk. Ik had hem niet ontmoet. En uh, opeens kwam het signaal. Uh, meneer Nicolai. Uh, de heer Siebersma wil met u spreken. Want er is misschien iets interessants. En toen zei ik van nou ik heb al een baan. Maar nee. Maar was gaan dat niet een headhunter? Of is dat gewoon iemand van DSM? Nou dat was geloof ik een headhunter buiten dienst. Maar wel iemand die inderdaad uh, de, de, ons bij elkaar bracht. En toen was mijn eerste reactie van nou uh, hartstikke interessant. Maar uh, nee dank. Maar het had ik een gesprek. En uh, ja u kent Fijke Siebersma niet. Nee. Maar het gesprek was anderhalf uur. En eigenlijk in drie kwartier was ik al om. Oké. Okay. Wat? Kijk, ik heb bij de NTR ook zo'n baas Frans. Jennekens. Dus iedere keer, zeg ik, ik stop of ik ga niet doen. Dan praat hij met me. En dan pakt hij me iedere keer. En dan ga ik weg uit het gesprek. En dan heb ik hem toegezegd dat ik het ga doen. <laughs> nou, ik heb er geen spijt van gekregen. Nee, ik heb er ook geen spijt van. Maar, dan, maar wat, wat, wat, wat was dan het aantrekkelijke? Want kunt u luisteren even uitleggen? Want u zit in DSM Nederland. En DSM is het oude staatsbedrijf, uh, wat, de wat, wat, wat holding, maar uh, wel, als je kunt, schetst u het even, want dan snappen de luisteraars. Ja, grappig. Dat, dat, dat veel mensen kennen DSM, maar de mensen weten eigenlijk niet wat DSM doet. Wat ik ook wel begrijp, want we zijn twee keer totaal veranderd. Het is een, een heel spannend verhaal. Als je bedenkt, we komen uit de meen, daar zijn we uitgekopen, steenkool. Toen hebben we van de restproducten een hele nieuwe tak opgezet. Dat is petrochemie, een, een, een raffinage. Dat hebben we ook weer helemaal afgestoten. Dus hebben we hebben in, in de feenchemie gegaan. En dat hebben we nu weer veranderd. En nu zijn we, uh, ja, we noemen het life sciences, material sciences. Maar dat begrijpt nooit iemand wat dat precies is. In feite zitten we in uh, voeding, gezondheid, uh, slimme materialen. En voor ons cruciaal alleen maar goede, schone, duurzame, eh, innovatieve producten. Dat is wat wij nu doen. Dus we zijn twee keer totaal veranderd... en zitten nu vooral in, in deze hoek. Maar DSM Nederland is een volle dochter van ja. het internationale bedrijf? DSM is een bedrijf dat 22.000 mensen in, de, in alle continenten heeft... en 6.000 daarvan ruim zitten in Nederland. En mijn primaire verantwoordelijkheid is dat. Is wat er in Nederland gebeurt, in de fabrieken, en de laboratoria... en die 6.000 mensen die hier werken. Nou, U bent een ambitieus mens. Bent u van plan om... Uh, is DSM Nederland zeg maar uw school om te kijken of u daar ook kunt toetreden naar de Raad van Bestuur? Nee, nee, het is mijn ambitie om hier de komende jaren uh, iets heel moois te maken van wat we hier in Nederland doen. Mm -hmm. uh, dat is op zich een hele uitdaging, hoor, want iedereen is natuurlijk ontzettend gericht op uh, uh, wat we elders in de wereld doen. We hebben alle grote bedrijven kijken allemaal naar China en naar uh, een beetje naar India en naar Zuid-Amerika, ook DSM. Uh, maar mijn ambitie is om te kijken wat je uit Nederland kan halen. Ja, ik zeg het een beetje he, ja, vanuit de nee, DSM, natuurlijk. zeg maar, maar zo is het wel. Bedoel, het is, wat goed is voor Nederland is mooi, maar ik zit natuurlijk primair voor DSM. Maar waar je dat kan laten samenvallen is het dubbel mooi. En uh, misschien heeft dat gevolgd. Er was vorige week heel veel nieuws over dat wij als DSM 100 miljoen gaan investeren -E in Nederland. En dat was daarom zo groot nieuws. Dat ja. je overal ziet dat bedrijven die terugtrekkende beweging maken. Ja. En wij hebben als DSM gezegd, nee, juist voor... Innovatie, want dat is ongeveer de kern van, he, van wat ons drijft als deze. Ja. Dat kunnen we ook in Nederland goed doen als de voorwaarden goed zijn. Die zijn goed genoeg. Dus als we met elkaar uh, helpen, zeg maar. En uh, dan kunnen we zo'n commitment aangaan. Hoe, hoe belangrijk is. De PIVA heeft u voorgesteld. om technische studies. Uh, geen collegegeld te hebben. Ik, ik probeer al jaren ook bij dit programma. Ik vind. Je, je, het is heel belangrijk dat je technische mensen hebt. U zit in, uw research en development is heel belangrijk. Ja. Hebt u ja. voldoende Nederlandse mensen in Nederland... voor die research en development? Nou, op termijn niet. Nee, nee, dat is echt een heel groot probleem. Bij ons stroomt bij DSM uh, de komende tien jaar de helft van de mensen uit. Moet je ja. je voorstellen hoeveel nieuwe plekken je dan nodig hebt. Ook als je niet uitbreidt. En we hebben een permanent tekort. Althans een toenemend tekort aan beta-mensen. Ja. En er is natuurlijk al heel veel jaren van alles geprobeerd. Maar het heeft niet genoeg resultaat. Maar gehad. dat plannetje van Samsung nu om te zeggen uh, technische studies gratis. Wat vindt u daarvan? Ik moet het bekijken wat het, wat het betekent. Maar ik ben voor eigenlijk elk idee uh, in wat dat kan bevorderen. Want ja. het is echt een zorg en ik vind dat we in Nederland ook nog steeds een beetje, als ik het flauw zeg, zijn blijven hangen in de jaren 70 ideeën van ja. hè, techniek is hè, iets ja. voor anderen. Uh, ja, het is voor een deel de toekomst. Je, je kan er echt mooie dingen mee uitvinden bij een bedrijf als DSM en bij andere bedrijven. Uh, en uh, eerlijk gezegd betaalt het ook nog prima. Dus, en je kan de hele wereld in. Het is internationaal. Gisteren hadden we uh, iemand van Kate in de bus en die legt ook uh, die, die, die, die techniek... Uh, Nederland kan alleen nog concurrerend blijven met Kennis-economie, ja. omdat onze producten beter zijn dan de goedkope landen. Ja. Dat is de kern. Dat is de kern. Waar is de, waarom doet DEZEM het goed? Want we, we doen het goed hè, vergeleken bij uh, andere bedrijven. Dat is eigenlijk dit: Onze producten zijn gewoon aantoonbaar op eigenlijk alle fronten beter. Of het nou in de, voedings, de voedingsingrediënten zitten. vitamines waar we marktleden zijn, of als we materialen maken, dan ook de concurrenten moeten erkennen, het is in ieder geval beter of het altijd goedkoper is. Dat is dan de volgende vraag. Hè. Dat is dan, uh, ja, uh, pay is niet well diamonds. Beter. ik ben ook ja. beter dan al die andere presentatoren... daarom verdien ik ook veel meer. <laughs> ja, nee, want ik bedoel, als ik hetzelfde betaal... dan, ja, dan, dan zou ik niet hier komen. Uh, uh, uh, u, u hebt, uh, hoe kunt u technische processen aansturen? Want, ik bedoel, u bent uh, meester in de rechten en politicoloog... maar u, u bent geen uh, uh, techneut. Nee. Is, is het dan moeilijk om het aan te sturen? Nou ja, je, we hebben natuurlijk heel veel mensen die dat aansturen. Hè. Ik, bedoel, ik zit natuurlijk op afstand van wat er in de fabriek en laboratoria gebeurt. Maar het is wel een prachtige wereld die ook voor mij voor een deel opengaat. Bedoel, het, is, het is echt een van de leukste dingen van dit werk, is op een laboratorium zijn. Bedoel, er worden gewoon echt uitvindingen gedaan. Ja. Uh, Luisteraars, uh, je kunt uh, op de webcam kijken, hij hey, begint echt te stralen. Ja, nee, u <laughs> nee, begint echt te stralen. Ja. Nee, het is, echt, het is echt prachtig. Wij maken... De, de sterkste vezel ter wereld. Nou, dat is sowieso al mooi. Bijvoorbeeld vijftien keer zo sterk als ijzer. Nou, dat is al iets waar je, waar je trots op bent. Maar wat zie je? Wij weten dat te maken tot bijvoorbeeld bij, bij uh, hartoperaties... waar je vaten open en gezond ja. moet houden. Hele slimme dingen te verzinnen. We zeggen, nou, we hebben dan en de, de, de sterkste uh, en dus de lichtste... want het is natuurlijk maar net hoe het lichtste vezel... waar je dan een stand mee kan maken. Zo een soort, soort buisje om de en we hebben ook de kennis van wat er in pharma wordt ontwikkeld. Ja. En wij zijn dan in staat om zo'n zo zo zo vezel een, uh, zo te maken... dat het ook weer een soort medicijn afgeeft... dat die bloedvaten beter blijven. Ja, dat zijn echt uitvindingen. Die gaan echt helpen. Dat zijn prachtige dingen. Ja, En dat voor iemand die ooit politicus was... en in de Tweede Kamer moest komen praten... over weer het jongste idee van Wilders... om bijvoorbeeld de euro terug te halen. Is, is het, is het een, een, een... Bent u in een soort oase van rust terechtgekomen? <lacht> nou, ik, laat ik het zo... Ik mis het niet. <lacht> laat ik het op die manier formuleren. Nee, ik mis het niet. Ik volg de politiek natuurlijk heel goed. Ja, Dat is logisch, dat laat je nooit los. En je spreekt mensen. Maar uh, ik vind het een hele mooie mogelijkheid... om uh, die ik heb kregen om nu uh, zeg maar de derde fase voor mijn carrière en de andere hoek te zitten in het bedrijfsleven. En vooral dat het dan net zo'n bedrijf is als dit, die eigenlijk op een andere manier net zo goed bezig is met al die publieke uh, algemeen belangdoelen als dat in de politiek zo was. Alleen op een veel gefocuster en vaak ook langere termijn manier dan in de politiek. En veel minder stroop. Als je iets hier ja. wilt doen, wordt het ja. sneller uitgevoerd. Ja. Nee, dat is absoluut dat is, dat is een verademing. Ik bedoel, ik heb alle begrip voor. Ik, geef, ik ben helemaal niet negatief. Ik vond het prachtig jaar in de politiek. En ik vind het ook een heel, heel mooi terrein. En een heel cruciaal terrein, uiteraard. Maar de manier van werken is echt een verademing. Hier kijkt niemand naar waar je zit. Hoe hoog je zit. Onder wie je valt. Als er iets is, je vindt elkaar. En in no time heb je gebeld, gemaild. Zelfs waar je ter wereld zit. En je werkt met elkaar samen. En je, je komt tot iets. Nou, dat is binnen de overheid wel eens wel. Bent u verhuisd naar de Limburg? Half. Ik heb een uh, appartement in Maastricht, wat een heerlijke plek is om in het centrum van Maastricht een heerlijke plek is om door de week te zitten. En rond de weekends ben ik weer in uh, Amsterdam als de ik met het, met het gezin. Word. Ja, oké. Okay, nou, luisteraars, heeft u vragen aan Adso Nicolai over hemzelf, over DSM, of te reageren op mijn stelling? Meer uitwisseling, politiek, bestuurders en bedrijfsleven. 0801121, Primetime-Apelstaat-NTR.nl en de tweets naar Primetime Radio 1. Nee, ik ja, uh, uh, luisteraars, het gaat iets mis door mijn schuld. Ik wou u verrassen, meneer Nicolai, want DSM is gebouwd op de volgende grondvesten. De regering heeft besloten dat met ingang van 1 april 1966 de mei zal worden afgebouwd, waarbij een betrekkelijk korte termijn van drie jaar zal worden nagestreefd. Meneer Nicolai, dit is Joop den Uyl in 1965 of 1966... want DSM staat voor de staatsmenen. Ja. Um, u bent VVD'er, liberaal. DSM zou niet bestaan hebben als de overheid geen geld had gepompt... in het noodlijdend bedrijf. DSM zou niet bestaan hebben uh, de interactie met andere bedrijven... als er geen subsidie was gegeven door het Rijk... om bedrijven zich hier te laten vestigen. Bent u eens met die premissen? Ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Alleen denk ik dat het nog meer niet had bestaan... Als niet het bedrijf zelf zich twee keer opnieuw wat uitgevonden. Nee, wel, dat, is dat is natuurlijk de echte verklaring van het geheim van het succes van DSM. Ja, maar waar, waar ik naartoe wil. Het, we hebben nu um, zoiets van dat je bedrijfsleven niet meer moet steunen na alle fouten die gemaakt zijn. Maar DSM is het voorbeeld van een bedrijf wat je wel gesteund hebt, wat geprivatiseerd is en wat naar de beurs gegaan is. En er staat uiteindelijk toch weer veel geld in ja. opgenomen. Nou, ik, ik, ik, uh, soms, soms kan dat nodig zijn, dat is waar. Uh, ik geloof uiteindelijk meer in slimmere manieren om vanuit de overheid. Bedrijfsleven te stimuleren. Een hele mooie, een ja. prachtige manier. Kost geen cent, is de allerbeste. Als je als overheid. op een slimme manier. je regels aanpast. en ja. de eisen en de normen hoger stelt. Ja. Ja, dus op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, dat, dat soort dingen. Wat krijg je dan? Dan krijg je dus dat de betere bedrijven. de innovatieve bedrijven. die toch op de voorlinie zitten. van wij maken het duurzaamste. Ja. en het veiligste. en het beste product. dat die als het ware. een voorsprong krijgen. Die stimuleer je daarmee. En de bedrijven die het slechter doen, die hebben een handicap. Ja. Wat krijg je dan? Zonder cent uit de als overheid stimuleer je een markt om duurzamer, innovatiever te worden. Ja. Dat is op zich, zijn dat de betere manieren om, eh, om, om bedrijfsleven te stimuleren. Maar ook, en daar ben ik helemaal niet vies van, ook in fiscale sfeer, vestigingsklimaat, de hele infrastructuur, de kennis in, kennisinfrastructuur. Wij vestigingsklimaat is ook verblijfsvergunningen. Als je mensen hier laat komen, en die zijn getrouwd met de vrouw, en die, die mensen weer in de top hebben van DSM, en vervolgens komen er eisen dat ze geboorteactes moeten hebben, die bijvoorbeeld in Anglo-Saxische landen heel anders in elkaar zitten. En je wil mensen verplicht laten inburgeren. Dan krijg je toch geen top science, het geen ja. top wetenschappers hier. Nee, daar zit, dat, dat is wel degelijk een probleem. En uh, ik kan u ook verklappen dat ik bijvoorbeeld de, ik, ik hou me ver van de politiek, want ja. ik ben er niet voor niets uit, maar ja, soms zit het zo'n direct bedrijfsbelang, Ja, dan, dan, zit het, dan is het ook een politiek uh, kwestie. Uh, ik heb mij ook gekeerd tegen het, uh, het dubbele paspoort uh, initiatief ja. van de regering. Want dat is gewoon simpel echt een handicap voor, voor expats en mensen die, die heen en weer gaan all over de, uh, over en, de hele wereld. En meneer Nicolai, weet u, daarom bij Playdoy in het begin. Waarom mensen heen en weer moeten gaan, is precies hierom. Kijk, uh, ja. Bruin 1 is gekomen. Er is een soort negatieve sfeer in Nederland ontstaan over buitenlanders. Uw partij, de VVD, heeft daaraan meegetamboerijd. U heeft gezeten, terwijl Rita Verdonk al haar fratsen zat uit te halen. Dan nu u bij DSM zit en u ziet hoe belangrijk DSM is voor de economie. En u ziet hoe belangrijk het is dat je goede wetenschappers hebt. En dat iemand met een Nigeriaanse vrouw getrouwd is. En zegt vriend de manier hoe mijn vrouw behandeld wordt kom ik niet. Dan is het toch cruciaal dat iemand als u weer terugkeert in de VVD. En dan zegt jongens stop met het stomme beleid. Ja, nou, ik, ik, was zelf, ik heb zelf geen plan in die richting. Uh, maar ik ben het wel ontzettend met, met uw uh, conclusie eens. Ik laat even terzijde de politieke kwalificatie. <laughs> nee, ik ben het echt met de conclusie eens. Zo, zo, zoals u ook de, de inleiding. Het is echt niet goed. In Nederland hebben wij nog steeds. Uh, we zijn eigenlijk best een, nog steeds een beetje verzuild land. Hè? Ja. Uh, als je in de politiek zit, dan zit je niet in het bedrijfsleven en omgekeerd. En de vooroordelen over, over en weer. Dus ja. vanuit het bedrijfsleven naar politiek en vanuit politiek... weer naar het bedrijfsleven, zijn echt uh, idioot groot. En dat is echt doodzonde. We missen echte kansen. En wat ik net al even aangaf, ik ben, heb die stap gezet... relatief laat eigenlijk in een carrière, daarom ga ik ook niet meer terug. <laughs> uh, nee, maar waarom, maar... Nicolai? Nee, kijk, kijk, kijk, wat u nu zegt. Um, uh, weet u wat ik leuk vind? U draait niet. Hmm. He, u, u benoemt het probleem. U, het is niet prettig voor u als VVD'er... maar u herkent het. Het moment dat zo iemand in Den Haag zal zitten... En uh, zodat je zegt, jongens, let op voor ons bedrijfsleven. Nou, ik kan, ik kan u zeggen dat uh, je invloed uit het bedrijfsleven niet opeens weg is hè, in de politiek. Wat wij als DSM doen, ik heb hier weleens uh, waar we nu zijn. Ja. Plekje, dat zien de luisteraars niet, maar we hebben hier een, een hele mooie site. Dat ja. heet Camelot. En daar gebeurt heel veel ook juist nieuwe dingen. Maar ah, is sorry, een soort dus, kenniscampus. Uh, ja, precies. Ja. Het is ook een campus, met, precies, waar we met de universiteit samen. Daar komen veel mensen op bezoek. Wij hebben ook politici hier weleens op bezoek. Mm -hmm. Wat bleek nou? Ik weet niet of ik dat voor de radio zo, zo mag zeggen, laat ik geen naam noemen, maar goed. wat het was in ieder geval een, voor, een voorpersoon van een, een, een, een linkse groene partij. Verder laat ik het even open. <lacht> uh, en uh, de, de conclusie uh, was heel oprecht: van nou, goh, wat eigenlijk fantastisch wat, wat hier gebeurt. Eigenlijk gaan jullie, kijken jullie verder vooruit als DSM uh, in de sfeer van duurzaamheid en waar je dan echt moet gaan innoveren. Ja dan in de politiek gebeurt. Ja. En uh, ik, ik zou het zelf niet in de mond nemen, even deze uitlading. Maar uh, dat betekent dat wij als DSM, maar ook in toenemende mate... vind ik vanuit het VNO, een voortrekkersrol... ja, ik vind het aanmatigend om dat te zeggen... maar toch een soort voortrekkersrol kunnen vervullen... in de sfeer van innovatie en duurzaamheid. Ja. Dus onderschat niet dat wij als bedrijfsleven... en zeker het wat grotere bedrijfsleven waar ik zit... en wat ik dan weer wat beter ken... Uh, echt een stimulerende rol hebben in de richting van de politiek. Maar juist heeft u dit niet een dinget... maatschappelijke verantwoordelijkheid... meneer Nicolai, als oud-minister, als oud-staatssecretaris... u bent niet Jan Joker, u bent de vooraanstaand VVD'er... hebt u niet een morele verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op dit punt... of dat blondie Wilders nu zegt, we moeten uit de EU... heeft u niet de verantwoordelijkheid om op een zeepkist te gaan staan... en te zeggen, jongens, niet doen... Het is een goede traditie voor mensen in de positie waar ik zit om te zeggen... nee, wij blijven buiten de politiek, maar wij hebben gezegd... ja, die hebben we wel. En wij, bedoel ik nu heel concreet... want ik neem dit best serieus wat u ik nu hoop. zegt... Oh. Uh, wij hebben uh, de CEO's van de vijf grote maakbedrijven in Nederland... dus multinationals, dus dat was uh, Philips en Shell en Axo en uh, DSM, DSM. Um, en Unilever hebben we uh, besloten, het was nog uh, rond een jaar maar even kwijt, niet van een paar maanden ja. geleden. Om ons wel degelijk uit te spreken, juist over Europa en het naar buiten gerichte. En het belang van samenwerking, van over je schaduw heen springen, van besluitvaardig Europa, van het overeind houden van de uh, euro. Van een, van een competitive van een concurrentiepositie van Europa. Het is goede voorwaarden om ook in de wereld te kunnen concurreren. en De rol van Europa in de wereld, al dat soort noties. Hebben wij uh, hebben de CEO's in een open brief gepubliceerd. Ja. En uh, Kunt u zeggen, ja, dat zijn noties die niet uh, iedereen van zijn stoel uh, laten vallen van verbazing over dat we het vinden. Want het is toch wel logisch dat het grote bedrijfsleven dat vindt. Misschien waar. Ja. Maar wat heel onlogisch is, dat het grote bedrijfsleven dat zegt. Want ik geloof dat het 25 jaar geleden was Met, dat er uh, ooit uh, door ja, CEO's op zo'n ja. zo soort positive. Maar we is dus, maar dus wij doen het. Maar meneer Nicolai, ik doe nu. luisteraars, u belt massaal, u tweet massaal, u komt zo aan de beurt. Sorry, ik, ik ben <laughs> vandaag een beetje asociaal. Meneer Nicolai. Ik geef u zijn tijd in time Dat u een spotje mag uitzenden. Jongens, stop met het bedje van buitenlanders. Stop met dat weg uit de EU-gezeur. Ik ben Adso Nicolai. Ik zorg dagelijks voor zoveel geld. En voor zoveel banen in Nederland. Uh, en Want anders zitten we straks hier allemaal met een leuke wetgeving. Dat geen hond meer het land binnenkomt. En we geen cent meer verdienen. Nee. We moeten als Nederland altijd naar buiten blijven kijken. Ja. Dat kan niet anders. Wij verdienen voor het grootste deel ons geld in het buitenland. Ja. Dus het kan niet anders. Alleen om die basale overweging. dat je anders je geld niet verdient. Ja. dat je niet naar buiten kijkt. Nederland is groot geworden door naar buiten te kijken. Nederland kan alleen maar groot blijven. of weer groter worden. door naar buiten te kijken. Iedereen leest vanochtend de trouwens. zijn het land met de grootste exportoverschot. Meneer, ik heb een aantal mensen aan de telefoon. Sorry dat u zo lang heeft moeten wachten. Goedemorgen, Bastiaan. Goedemorgen, Ben. Zeg het maar. Ja, mijn vraag was inderdaad over uh, zowel van bestuurders naar bedrijfsleven als andersom of dat rechtstreeks van bedrijfsleven naar nationale politiek zou moeten gaan of meer richting de provinciale bestuurdersfuncties in verband met een, een accommodatie binnen de verschillende systemen. Provinciale bestuurders hebben natuurlijk de mogelijkheid om wat dichter bij de ondernemer te staan bijvoorbeeld. Oké, okay, meneer Nicolai. Ja, dit is klassiek NN. Wil je moet uh, de uitwisseling, wat mij betreft, overal hebben. Het zou voor wethouders van grote steden ook hartstikke goed zijn als die afkomstig zijn uit bedrijfsleven. Overigens gebeurt het eerlijk gezegd nog daar wel eerder meer op, uh, op die plekken dan juist op landelijk niveau. Juist landelijk waar het misschien nog het hardste nodig zou zijn, of waar het zeker ja. ook nodig is, gebeurt het het minste. Ja, oké. Okay, Martijn, goeiemorgen. Waar even, goeiemorgen. Ik moet naar Martijn. Ja, ja, Martijn, ik hoor je heel slecht. Kan je alsjeblieft of, iets met Wim? Uh, Wim, kijkt. Martijn, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, zeg ja, het maar. Ik heb, een, ik heb een heel goed plan. Ik, uh, ik ben zelf... Voorgeluid. Sorry Martijn, ik versta je heel slecht. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik hoor gefluit. Uh, uh, uh, zullen we het straks opnieuw proberen? Wacht uh, even, nog een keer. Goeiemorgen Martijn. Goeiemorgen. Ja, nu klinkt je ja. goed. Zeg het maar. Ja, ik heb uh, een heel goed plan. Ik ben zelf vrachtwagenchauffeur. Ik zou best vier dagen in de week willen gaan werken en één dag in de week de politiek in willen. Als nou, alle, als nou als we nou van politici, geen van, van, van uh, mensen die in de politiek zitten, geen fulltime job meer maken... Maar Martijn, maar... dat kan al. Je kan gemeenteraadslid worden, je kan provinciaal statenlid worden. Hè? Dus je kan al in de politiek gaan één dag per week en je krijgt nog een redelijk goede vergoeding. Ja, maar ik wil, ik wil dat de politiek dichter bij de normale mens komt. Als we nou zorgen dat politici voor de helft een normale job hebben... Van, sectoren, van cafetaria tot okay, Martijn, stuurt. de lijn is heel ja. erg slecht. Hartstikke bedankt. Ik ga even nu um, uh, uh, naar de tweets. Uh, ik heb een redactie van Sasha. De close harmony tussen politici en bedrijventop is een bijzonder slecht idee. De lobby wordt daardoor onevenredig ten opzichte van andere maatschappelijke groepen. Het is al zo, als u naar Europa kijkt, bijvoorbeeld meneer Nicolai, dat de grote bedrijven beter zijn in het lobbyen. Ik hoorde Joop van de Ende gisteravond bij Kunsthof zeggen uh, uh, de, de, de kunsten hebben geen goede lobby. Dus is het niet zo dat... Uh, uh, uh, ja, Sasha zet me wel aan het denken. Ik wil meer bestuurders, maar dan heb je toch weer... Ja, de ja, ja, ik voel me even aangesproken met die kunstenaars. Ik heb ook nog een verleden in de cultuursector. Ja. <laughs> kunstenaars hebben na het geen goede lobby. Maar uh, ik denk dat uh, midden- en kleinbedrijf bijvoorbeeld... Uh, ja. een, een hele goede uh, ja. ingang heeft. Ja. Ik, ik denk eerlijk gezegd zelfs dat de politiek daar minstens zo ontvankelijk voor is. Dus dat daar, dat daar niet het probleem zit. En wat je natuurlijk juist ziet... is dat allerlei uh, NGO's, allerlei belangenorganisaties... Ja. Die hebben nog eigenlijk nog de beste ingang. Dat is ook voor deel van hun werk. Dat is, uh, Natuurmonumenten waar Hans uh, Wijers nu naar toe is. Ja. Dus uh, ik, ik denk dat daar een goed, goed evenwicht is. Uh, van Jack van Sundert, Mooie reclame. Spot voor DSM. Sturen ze nog steeds staart naar de dorpen als er wat fout is uitgestoten? Nou, in mijn tijd heb ik nog niet meegemaakt dat er iets fout is uitgestoten. We zijn daar heel secuur. Wat ik leuk vind trouwens, misschien mag ik het even... Ja. We zitten hier niet voor niets in, in, ter plekke in Sittard. Uh, hier is ongeveer de cultuur dat als iemand al een keer zou zeggen... hé, hey, ik zie iets of ik ruik iets... dat dan meteen de buren zeggen... ja, maar dat is wel ons DSM wat hier uh, bezig is. Dus laten we niet moeilijk doen. Maar dus er zit wel een goed gevoel in zo'n Zijn jullie is zo zijn uh, als DSM in Nederland? Is, zijn de vervuilende enorm. vervuilende... Oh, ja, enorm. Er zijn mensen die mij vertellen hoe... Uh, bijvoorbeeld in Delft daar zitten we ja. met uh, zeg maar, het vroegere gist... Uh, uh, uh, als ik hoor hoe dat vroeger rook, dat uh, was overigens niet uh, schadelijk, maar wel uh, je rookt het wel. Uh, nee, er zijn heel veel dingen uh, zowel in, in serieuze dingen... als in waarnembare dingen verbeterd. Niels Bosman Absoluut. die zegt... kunnen we mensen met de alfa en gamma opleiding... niet liefst omscholen via de beta opleidingen? Ja, Wat uh, Want hij is ook. economisch geograaf en op de duurzame economie. Waarom gebeurt... Meneer Nicolai, zou je niet mensen in dienst moeten nemen... ik ben een alfa jongen ook... en ze dan via een baan moeten transformeren bij DSM? Ja, nee, maar dat, dat kan zeker... we werken bij deze om heel veel verschillende mensen... Hè? Natuurlijk is het een betere omgeving omdat het werk in die hoek zit. Maar er zitten psychologen, juristen... Uh, en soms ra raken die steeds meer in de richting van, van de techniek. Oké, okay, uh, Dolle van der Bos, uh, Een reden waarom topbedrijven niet de politiek gaat... van zes ton naar de balken en de norm, dat doet niemand. Het helpt niet. Het is, het is, ik zeg het eerlijk, het helpt niet. Uh, je gaat, als je in de politieke sector gaat, doe je het niet voor het geld. Dan zit je daar niet. Uh, maar als de verschillen heel groot zijn... dan is de overstap omgekeerd moeilijker. Ja, de top van het bedrijfsleven kan beter in de politiek gaan... in plaats van de top van de politiek het bedrijfsleven in. Een toelichting is overbodig, anders wordt het een rampenmail van tien pagina's. Hoe komt het dat politieke bestuurders nu zo'n slechte naam hebben, meneer Nicolai? Kijk, ik, ik, ik, ik scheld op politici, maar ik ben ze altijd dankbaar. Ik heb ook vaak gescholden op u als staatssecretaris van Europese Zaken... bij die grondwet, maar u stond er tenminste. U gaat ergens voor, een meningsverschil is niet erg. Maar ik ben altijd dankbaar dat er mensen als u zijn... die ons land goed bestuurd hebben. Hoe komt het dat we nu zo negatief zijn... Ja, ik vind het heel slecht. En het is, het is, uh, ik vind het echt zorgelijk. Want ik heb het zelf gezien, ik heb het zelf gedaan. Het is een van de lastigste banen om bewindspersoon uh, of minister uh, te zijn. Uh, je, je werkt je uh, helemaal het schompens. De dankbaarheid is, is minimaal, de beloning is laag. En dan nog wordt er een beetje baantjezagerig uh, ja. uh, gemopper. Uh, dat is echt het laatste wat je kan zeggen van mensen die uh, met hart en ziel politiek is echt een roeping. wat ik net zei. Je, doet het, je doet het niet voor je carrière je geld. Je doet het omdat je je gedreven voelt. Luisteraars, ik vind dit verschrikkelijk. Ik wilde nog zoveel vragen, maar meneer Nicolai, de tijd zit erop. Dank u wel. Veel succes. En ik meen het uit de grond van mijn hart dat ik u hopelijk terugzie als minister of staatssecretaris. Echt waar. Dank alle deelnemers, luisteraars en natuurlijk de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Onze website primtime.nl is een wezenlijk onderdeel van dit programma. U kunt er alle reacties lezen of foto's bekijken. Alles wat u nog wilt inbrengen. En Iedereen die heeft gebeld en niet in de uitzending komt. Sorry, er werd massaal gebeld. Redactie Fatima, Baja, Mario Zuilen, Nick Harbers, Marianne Bakker Erin Rien En uh, Marianne die de regieproductie, Hans Twint en Mo Techniek, logistiek en transport, Wim de Veter. Zo Jan van de Putten, naar de Varen met een gids.fm. Geniet u van het leuke koddige weer. Tot morgen, namaste, dag. Pause, never shuts off, oh, this nothing but a used machine Her aluminum finish, slightly diminished Is the best I ever have seen It's bright